Gert Kluik met het NOS Inwoners van Roosendaal, gemeenten met meer dan 70.000 inwoners... staan zij bovenaan. Ook in Rotterdam en in vier Limburgse gemeenten... ervaren veel mensen overlast. Opvallend is dat het aantal klachten in Sittard-Geleen fors is gestegen... terwijl even verderop in Maastricht de overlast juist flink is afgenomen. Gemeenten in het westen van Brabant en Zuid-Limburg... hebben al jaren drugsproblemen. Omdat ze dicht bij snelwegen liggen... komen er veel buitenlanders drugs kopen. Het noordoosten van Japan kampt met hevige overstromingen door zware regenval. Op verschillende plekken zijn aardverschuivingen geweest en honderden huizen staan onder water. De autoriteiten hebben 25.000 mensen geëvacueerd... en nog eens 65.000 mensen is aangeraden om een veiliger plek te zoeken. Volgens het Japanse Nationale Weerinstituut is er in de stad Akita binnen 24 uur... een recordhoeveelheid van 340 mm regen gevallen. De vergelijking in Nederland valt er in een jaar tijd gemiddeld 800 mm. BMW ontkent dat het samen met vier andere Duitse autofabrikanten verboden afspraken heeft gemaakt over de uitstoot van dieselmotoren, zoals het weekblad De Spiegel schreef. BMW, Volkswagen, Audi, Porsche en Mercedes zouden onder meer bewust een te kleine, goedkopere reinigingstank in hun dieselauto's hebben laten installeren. Volgens BMW hanteren zij nog een extra reinigingssysteem, waardoor een kleine tank volstaat. Volgens de autobouwer uit München is er wel overleg geweest met andere fabrikanten, maar ging dat ergens anders over. Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. 10 mensen raakten gewond. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken liet de dader een autobom ontploffen in het westen van de stad, waar veel politici wonen. De meeste slachtoffers zijn burgers. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, veel regen. In het noorden ook af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe meer 5 kilometer. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam... tussen West-Zaan en Knopend zaandam 3 kilometer file... en verderop 3 kilometer bij Oost-Zaan. Op de A27 Utrecht naar Gorkum, 3 kilometer tussen Houten en Hagensteen. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Je hoorde de single van de Doobie Brothers. Dat was de bekende Long Train Running... Ja, het is 7 over 2. Nou, Lex van den Hoorn uh, is inmiddels uh, gearriveerd in de studio. Goedemiddag, Lex. Straks horen we Lex om uh, half 3 met het weerbericht. En tegenover mij uh, Albert-Jan Vos. Goedemiddag, Albert-Jan, en hoe was je week? Uh, het ging veel te snel voorbij. Ja, he, zo voorbij gevlogen. Ja, ik had een aantal dingen. Maar voor ik het wist, was het allemaal weer voorbij en zitten we alweer hier. Goedemiddag, ja. Wederom, uh, luisteraars, kijkers, van harte welkom. Wederom, uh, drie uur live vanuit het Mediapark aan de Tolweg 10A uw enige echte lokale zender ZFM. We hebben weer een overvol programma, want uh, vandaag hebben we de individuele tijdrit... en dan hebben we het over wielrennen over 23 kilometer. Die wordt verreden in Marseille, met natuurlijk Chris Vroem... Uh, in het algemeen klassement aan de leiding met op 23 seconden Bardet... Uh, uh, nou, het circuit is dit weekend, uh, uh, gisteren eigenlijk ook al, uh, Duits grondgebied. En dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, het, het, de ADAC GT Masters. Een driedaags du Duits race-evenement met prachtige auto's. En ook met Nederlandse deelname. Dus over twee, uh, een tweetal nummers gaan we voor het eerst live schakelen met het circuitpark Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig onze collega Willem van Densen. En die gaat ons bijpraten over de stand van zaken daar. De zomermarkt het Boulevard Zandvoort die is vanmorgen om 11 uur begonnen... en dat is een terugkerend evenement. En die hebben natuurlijk ook redelijk mooi weer erbij... dus wellicht dat het ook veel mensen naar de boulevard zal trekken. Daarnaast natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben om kwart over vier natuurlijk Pit Report... nieuws uit de wereld van de Formule 1. Zoals gezegd, de Tour de France, de individuele tijd gaan we volgen... Joost Luiten speelt momenteel, uh, de, de, neemt deel aan en hebt het over golf aan het British Open. Ook daar zullen wij de voortgang van dag 3 voor u bijhouden. Half vier uiteraard de evenementenagenda. En er zijn, Zandvoort staat weer bol van de evenementen, dus houdt u pen en papier bij de hand. En zoals gezegd, uh, Rob, om half 3 het enige echte Zandvoortse weerbericht. Verzorgd door onze collega Lex van der Horn. Het gedicht van de week wil ik ook niet vergeten. Nee, om kwart voor vijf. En de, de, de titel is De Tour van Bouken. De Tour van Bouken. Ja, ja? Wow, oké. Okay. Dat wordt een hele gevoelige kwart voor vijf, gedicht van de week. De Tour van Bouken. Oké, okay, genoeg reden dus om lekker te gaan luisteren vanmiddag naar de CFM. Je eigen lokale radio met 24 uur per dag muziek en informatie. We doen het allemaal vanaf de tolweg Tina. We zeggen zo voor het goede en hier is Pargo en head up to the sky. Deze Nederlandse band, uh, Spargo, uh, scoorde in de jaren 80 heel wat uh, grote hits. Waaronder de single You and Me. En ook deze mocht er best zijn. En uh, werd ook een uh, hit uit de diverse hitlijsten. Jorden Head Up to the Sky. Zo dadelijk gaan we over naar het circuitpark Zandvoort Naar uh, Willem van Dinsen. Maar eerst deze. Hier is Migente. <middels>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 La fiesta no para pena comienza. C'est se comme si, c'est comme ça. Ma chérie, la la la la la. Ey. Francia, Ey. Colombia, Ey. me gusta. freeze. Kibalvin, Willie Williams, tengo gusta freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy No le bajamos, ma nunca paramos. Es otro Palo y blanco. pero lo tengo en mis manos estoy muy duro sí vamos y con el tiempo nos seguimos rompiendo aquí esta fiesta no tiene fin botellas para arriba los tengo bailando rompiendo y yo rompiendo aquí esta fiesta no tiene fin botellas para arriba Het is weer helemaal nieuw, hè, deze single. J. Bowen in het samen met uh, Willy William En Mi Gente. CFM Race Radio. Bit Report. Voor de eerste maal vanmiddag schakelen we live over naar CQ uh, Zandvoort. Daar is uh, Willem uh, van deze bij de AC Masters. Goedemiddag, Willem. Ja dat klopt uh, Aden ja twee GT-masses dus, uh, om het uh, helemaal goed uh, te hebben. De GT's uh, die nu bezig zijn op de baas hebben race over een we zijn begonnen, uh, Eveling, uh, en 10 voor even tussen kwart voor een team voor team voor 2. Dus je eindigt ook uh, rond team voor 3. We zijn halverwege, halfwege houding, dat we een uh, pitstop krijgen en dat we uh, daarin rijders uh, wissels krijgen. De auto's is allemaal gewoon door uh, twee voor uur en ongeveer halverwege uh, wordt daar gewisseld uh, van de uur. Mooie race tot toe. Uh, Eerst half hebben we een van vier auto's. En het mooie daarin is ook vier verschillende merken. Maar op de eerste plaats Koenjong... ...en die rijdt in een Chevrolet uh, Corvette. Op de tweede plaats komen we terug uh, de mercedes de SLS van Chuck Speed Team uh, met de uh, Luca Stolz stuur. Derde was dan een Audi, Audi R8, en die werd uh, bestuurd door uh, Marcus Pommer. En op de vierde plaats ook niet de minstauto, een Lamborghini, met de achterstuur... Uh, Mirko Bartoletti. En die vier, ja, die waren constant aan het racen... ...want tussen 1 en 4. ...nou, dat zat hoog uit anderhalf tot twee seconden. Nu hebben ze zeker al bezig met pitstops. De een doet dat wat eerder als de ander. Dus even afwachten dat die hele pitstopserie voorbij is... ...om te kijken hoe de stand van zaken dan is. We hebben ook nog een drie toge Nederlanders in deze handel... ...dat uh, GT Masters uh, aan de start... Dus Nick Katspurt, BMW-fabriekrijder, Nick die reed op de 7e plaats. Is zojuist iets binnengekomen om nooit al over te geven aan zijn teamgenoot. Daarnaast nog Renna van de Zonden. Die treedt eenmalig op hier in de die HDACGC Mars. Die rijdt met Conjol. In de sportveld en hoe je rijdt aan de leiding. We hoog. dat de leiding de, de auto overgeeft aan de rangen van de zonde. Dat is nog steeds aan de leiding is. De derde Nederlander in dit veld, in die Doente, die rijdt in een Mercedes SLS en die vinden we terug op de vijfde plaats. Ja, als we naar deze competitie kijken, de ADRC GT Masters. Wat kan je daarover vertellen? Gaan ze bij diverse landen langs, zeg maar? Nou, ze rijden voornamelijk in uh, Duitsland, uh, ADAC is een Duitse organisatie. Naast Nederland doen ze ook nog uh, Oostenrijk aan, de Red Bull Ring. Overige racers uh, van de kant doen op, uh, op diverse circuits in Duitsland. Oké, okay, in ieder geval uh, veel Nederlanders boven in, uh, boven, uh, vooraan in, uh, in de, deze ADAC uh, race. Uh, we komen straks weer bij jou terug uh, voor het vervolg van deze race. CQ voor de uitslag van deze race. Oké. Okay. Tot straks. Dankjewel, Willem ja. van deze vanaf het uh, Circuit Zandvoorts. En hier is Madonna. De vakantie zijn echt begonnen. En dat merken we ook uiteraard aan het verkeer op de wegen, vooral in Frankrijk. En we spreken over een zwarte zaterdag. Hier de Madonna en de Holiday. Ja, de ambtelijke fusie tussen Haarlem en Zandvoort is nu echt een feit, Albert Young. Per 1 januari 2018 gaat de nieuwe ambtelijke organisatie van start met de ondertekening deze week... Door de beide colleges van de samenwerkingsovereenkomst in het Raadhuis van Haarlem... is het bestuurlijke proces van de ambtelijke samensmelting... tussen de gemeente Zandvoort en de gemeente Haarlem afgerond. De overgang van de ambtelijke organisatie van Zandvoort naar Haarlem... moet per, eh, op 1 januari 2018 zijn voltooid. De medewerkers van de gemeente Zandvoort komen dan in dienst van de gemeente Haarlem... of van Spaarne-Landen, de dochterorganisatie van de gemeente Haarlem... die verantwoordelijk is voor reiniging en groen. De nieuwe ambtelijke organisatie gaat vanaf 1 januari twee besturen ondersteunen. Nu de bestuurlijke fase is afgerond, staat het laatste half jaar in het teken van het zorgvuldig overgaan van de medewerkers en de taken naar de gemeente Haarlem. Voor inwoners, ondernemers en bezoekers van Zandvoort verandert er nagenoeg niets. Zij kunnen nu, net als in het verleden op het gemeentehuis van Zandvoort... terecht voor dienstverlening. Oké, okay, dus vanaf 1 januari is het daadwerkelijk zover de fusie... tussen Haarlem en Zandvoort, maar wel op ambtelijk niveau. Verder blijft Zandvoort gewoon Zandvoort. Ik zag je al even kijken, Albert-Jan. Mm. Ja, dat klopt niet helemaal. Nou, zo dadelijk het CFM weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst deze van Nick Kurssel. Die heet is met deze van Nick Kersel. En won't let the sun go down on me. Ja, hoe zou het met het uh, zonnetje gaan zitten de komende dagen? Nou, daarvoor uh, is uh, aangeschoven Lex van der Hoorn. Goedemiddag. Goedemiddag Rob. Zo, hoe ja. was de week? Hoe was de week? Ja, nou, wisselvallig. Een wisselvallig weekje, ja. ja vanaf, dat begon op, op woensdag. Begon, dat. begon een beetje wisselvallig te worden. En uh, dat houden we erin, Rob. We ja, echt het, waar? ja, we houden het. Ik bevalt het zo goed. Ja. Ja, ja, ja. Zijn we nog zijn vanochtend dus begonnen met, uh, met flink wat zon. En uh, toen begon we rond het middaguur begon de bewolking toe te nemen. En uh, dat, uh, dat, nou ja, je kijkt maar naar boven. Dan zie je dus dat het uh, steeds, steeds donkerder wordt. En we kunnen dus wel een buitje verwachten vanmiddag. Dus uh, hou de paraplu bij de hand. En dat geldt ook voor vanavond. Nee, want daar hebben we een muziekfestival. Een groot muziekfestival in het centrum. Kan er ook niks in doen. Komt Lex weer langs hoor, maar een mee. Ja, wel een klein pluutje meenemen. Een pluutje mee. Een pluutje mee. Heel goed. Weet je al hoe groot de buienkoos is voor vanavond? Het kan een flinke bui worden. Dus flinke pluie mee. Hele flinke. Oké. Maar buien zijn altijd van korte duur, hè? Dat weet je. Ja, Het verschil tussen regen en een bui. Op regen, kan je niet wachten, maar een bui, dat, uh, dat kan je op wachten. Dat, uh... dat, dat, dat gaat, verdwijnt relatief ja, gauw ja, weer. Ja, maar een periode met regen, dat kan wel eens een hele middag. <lacht> dat, hebben we, dat hebben we kort geleden gehad. Boah, uh... Dat was geen regen meer, dat was, dat was, had iemand een rits open gedaan? Dat noemen ze een periode met regen. regen. De temperatuur die, die lag vanmiddag rond de 25 graden. En die is nu, uh, na 12 is die gedaald naar een graad 2, 22, 20 ligt eraan waar je bent, op het strand of in het dorp. Dat scheelt een paar graden trouwens, ja. hoor. Nou, dan gaan we naar morgen. Dan beginnen we ook weer heel vleurig met een zonnetje. Maar in de middag dan is het bewolkt. En een bui kunnen we verwachten met een matige zuidwestenwind... en een maximumtemperatuur. Ja, neem je jas mee, want morgen is het 19 graden. Hé? Uh, Oké. Okay. Veel kouder dus. Ja, veel maar re kouder. Regen is wel leuk, bijvoorbeeld op het circuit, hè? Regenbanden voor de adac Ja, maar, maar stel er niet te veel van voor, hè? Een bui. Oké. Okay. <laughs> ja, daar is hij weer Ik zal doorgeven, uh, ik zal doorgeven aan de pitcrew. Ja, een bui. Er <laughs> kan, kan een bui vallen. En die bui. Ja, die kan net zo goed uh, ten oosten van het circuit uh, doorgaan. Door en ook over zee. Want een bui is plaatselijk en van korte duur. Uh, maandag. Dan hebben we... Ja, dan is het echt bewolkt hoor met buien. Dan, uh, dan is het echt uh, buiig weer op maandag. Met een, een zwakke, veranderlijke wind. Dus die buien blijven dan hangen, weet je wel. En met een uh, maximumtemperatuur van uh, 19 A. 20 graden. Dat is gewoon helemaal niks, maandag. Nee. Nee, nee. Nee, dat is gewoon binnen weer. Dan gaan we naar de dinsdag. Dan hebben we wolkenvelden. En er kan ook wel wat zon schijnen. En er is kans op een bui. Ja, dat is echt een hondsdagendag. Je kent de hondsdagen. Dan staat de, de sterrenbeeld de hond. Die staat boven ons hoofd. En dat houdt in... Dat, dat is in de periode van half juli tot half augustus. Dat het wisselvallig weer is. Rustig, wisselvallig weer. En er kan zomer een bui vallen. En dat hebben we dus maandag. En de, de rest van de week. Dat gaat een maand duren dus. Ik niet. Nou, dank u wel. niet. Ja, ja, je kan dat hebben. Het, ja. Van half juli tot en met half augustus. Ja, Oké, okay. Maar waar was je nou gebleven? Uh, nou, nou, dat, was, dat was dinsdag. Dinsdag hebben we gehad, ja. ja uh, er staat een, een matige een noordelijke wind. En de maximumtemperatuur gaat een graadje omhoog naar de 20 graden. Nou, dus de vooruitzichten voor de komende week is wisselvallig met iedere dag kans op een bui. Maar ook geregeld zon. De maximumtemperatuur liggen uh, meestal iets onder of rond normaal. Maar wat ik dus. Ik heb een paar weken geleden. heb ik verteld over die temperatuur. Ja. Dat de, de, de lucht, als de luchttemperatuur. onder de zeewatertemperatuur is. dan hebben we een probleem. Dan hebben we een probleem. Nou, dat hebben we dus de komende week. Oh, de muziek is op. Ik stop Ja, de nou. muziek is op. Ja, hoe, kunnen de, hoe kunnen de mensen het weer blijven volgen? Ja, Alex? Dat is op www.meteopagina.nl. Op Twitter en Facebook. op slash. Meteopagina. En natuurlijk op de ZFM-app. En op tefstv. TV, op kanaal ah, uh, 40. 40, 40. 40 ja. ja, dat was en, en, uh, Op de app is het wel heel makkelijk. Hè? Gewoon even naar het menu gaan, dan uh, klik je Meteo-pagina aan. En dan uh, heb je het uh, dagelijkse weerbericht van Lex van der Hoorn. En dan heb je mijn poster, postregel ook in beeld. Dus. Zo is dat. De ja. man achter het weer. De, de, de man achter het de weer in de studio bij CIFM. Dankjewel, Lex. Tot volgende week. En tot volgende week. Bye. Tot volgende week. Nou, dat hebben wij weer, hè? Vakantie begonnen en het gaat het weer slechter weer worden. You my favorite, time, like TV on all night. Talking bridge, trash. Where's sunshine chasing all light? Two wrongs, making all right. So <laughs> Van onze eigen weerman Lex van den Hoorn. Ja, we hebben de komende dagen wel even een pluutje nodig hè, met dat weer. Dus um, ja, het is buiig weer om het uh, zo maar uh, te zeggen. De komende dagen hier in Zalfoort. Uh, dus mocht je op holiday zijn uh, in Zalfoort, hou daar rekening mee. Jorden, de Juice en staying alive. Ja, kwart over twee, normaal aangesproken het Zalfoortse nieuws in het kort. Maar nu twaalf over half drie, daar komt het aan. Pride at the Beach na het climax. Afgelopen donderdagmiddag was bij Mango's Beach Bar... de aftrap van Pride at the Beach... dat van 31 juli tot en met 2 augustus in Zandvoort wordt gehouden. De kick-off werd verricht door onder andere wethouder Gert Tonen... die ook emancipatie in zijn portefeuille heeft. Hij wees op het belang van acceptatie en begrip voor elkaars geaardheid. Of je nu homo, hetero, lesbisch, transgender of travestiet bent. Bij de kick-off werden ook de vier gezichten... van de Zandvoortse Pride gepresenteerd. Travestiet Dallas Ang Angel homo veteraan Ruud Kuik, transgender Marlene Scherp en Roy Donders Dongen... Als, die als vrijwilliger in de organisatie van zowel de Amsterdam Pride at, uh, als Pride at the Beach zit. Dit viertal heeft vervolgens de speciale Pride at the Beach-vlag... die gedurende de, de, het drie dagen durende evenement overal in het dorp zal wapperen. Voor de kust van de Zandvoort is vrijdagavond gezocht... naar een mogelijke drenkeling. Volgens de woordvoerder van de veiligheidsrisico-regio Kennemerland... ...maakte iemand op het vasteland melding van een persoon... ...die een redelijk stuk uit de kust in het water lag. De kustwacht was met een helikopter onderweg om te helpen zoeken. Het was niet duidelijk wat er precies aan de hand was... ...en of het om een zwemmer of een surfer ging. Volgens de woordvoerder is er niemand als vermist opgegeven. Inmiddels werd de zoekactie gestaakt en is er niemand gevonden. Zoals gezegd, vanaf vandaag is iedere uh, zaterdag in de maanden juli en augustus... een gezellige zomermarkt op Boulevard de Fauvage in Zandvoort. Voor in ieder, gasten als Zandvoorters, als toeristen... u bent van harte welkom om lekker gezellig langs te gaan... langs deze mooie markt aan zee, dus nog vanaf 22 juli. En uh, is er iedere zaterdag tot en met augustus deze gezellige zomermarkt op de boulevard. En de Zandvoort in top 5 natuuristenstranden Europa. Zandvoort is ook dit jaar weer in de top 5 van de natuuristenstranden van Europa geëindigd.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 Tussen paal 68.5 en 71 bevindt zich het meest bezochte naaktstrand van Nederland. In de strandtenten, zoals bijvoorbeeld Aram en Eva... is het mogelijk om naakt een drankje te gebruiken of wat te eten. Al voor de zekerheid wel kleding bij de hand... want in de meeste strandtenten aan het naaktstrand is kleding verplicht. Tot zover het Zalfords nieuws in het kort. Ook na te lezen op de CFM-app, onze eigen app. Mocht je nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Store. Kijk even onder zitten veel zandwoord en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Zijn hier de mesonets. Dat waren de meesten net met even nu. Zo Zodanig gaan we weer een circuit softboard voor de ADAC GT Masters. Daar is Willem van Dezen aanwezig voor ons. Laat ons op de hoogte van hoe de race zojuist verlopen is. De race van Clean Bendix. the water. She's gone astray, so far away from my father's daughter. She just wants her life.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 En dat was een de van Clean Bennett en jean Paul en Rockabye. CFM Race Radio, Pit report. report. We schakelen weer over naar Circuit Salvoort, naar Willem van Diensen. Want de ADAC GT Masters, die zijn zojuist al daar gefinished Willem, toch? Ja, dat klopt ro, Rob. We hebben zojuist de finish gehad van die ADAC GT Masters. En dat was een mooie race. Stelde eerder al, het was een strijd. Die merken, die streden voor de overwinning. Eén daarvan was uh, Portolotti met uh, Lamborghini. Na de pitstop was het nog steeds de equipe van uh, Rengen van de Zand. Uh, die rijdt met uh, Shufu, Jo, die de leiding had met de tweede plaats, uh, Portolotti. En uh, die klinkt ook Nederlands, Van der Linde met de Audi R8. Is geen Nederlander, maar een zuid afrikaan Zo'n uh, 10 minuten voor het einde van de race was het toch Porto uh, uh, ja, die uh, afscheid moest nemen van die kopgroep. Richting het scheipak uh, kreeg hij een kopband uh, met de Lamborghini. Eindig uh, in de krimpak. Dat leidde nog even tot een uh, safety car situatie. Daarna werden de ouders weer losgelaten en toen uh, kreeg een felle strijd. ...tussen Rengen van der Zonde, die inmiddels het zuur had overnomen van de Corvette... ...en uh, Kelvin van der Linde in de Audi R8. Nou, uiteindelijk was het toch uh, Renger van der Zonde die aan het lanceren heeft. Trok op het kortste, ik weet het niet. Maar in ieder geval met de overwinning uh, ging strijken. Samen met zijn uh, teamgenoot uh, Koen Jong. Eindig uh, gaat hij zo naar het podium op uh, treetje 1 slaan... Tweede, de equipe Kelvin van Roende en Marcus Pommer. En een mooie derde plaats voor Indy Dontje. Die rijdt met de Duitser Marvin Kierighover. Twee Nederlanders op het podium. Dus van de drie die deelnemen hier. Nick Katsburg, fabrieksrijder bij BMW. Eindig samen met zijn teamgenoot... Philip Eng met zijn BMW M6 op een zesde plaats. Ja, jij hebt de race vanmiddag gevolgd daar op het circuit. Zijn er nog spectaculaire dingen gebeurd tijdens de race? Nou ja, spectaculair was wel uh, eigenlijk uh, die Lamborghini die eraf ging uh, vanwege die klapband. En opvallend was uh, dat eerder in de race de andere uh, Lamborghini die meedeed met hetzelfde probleem uh, op moest geven. Een lekke uh, linkerachterband. Uh, ja, degene die zei zo om de overwinning, die overkwam hetzelfde uh, en die ging toch op een, uh, ja, toch wel aardig. Uh, een vette manier af. Uh, dat kan je je voorstellen als je met een auto richting schijtlak gaat en ineens uh, is het lucht uit een van de banden. Ja, dan gaat het niet helemaal goed, uh, Willem. Nee, Ik nou, nou, ja nou, nou, we nog. snelheid hebben. Ja, Regen van de zon, was ook snel als auto op de rechte en die rijdt toch tegen de 260 uh, aan op het meetpunt hier. Oké, okay, nou heb ik wat foto's van jou gezien, Willem. Behoorlijk druk vandaag op het circuit. Is het ook ja. een hele belangrijke competitie voor de Duitsers, deze ADHC GT Masters? Ja, zeker wel. Uh, ja, het is het vijfde jaar dat die op Zandvoort is, die ADHC. En uh, ja, ook in Duitsland zelf groeit de uh, belangstelling voor deze klasse. Want het zijn natuurlijk prachtige auto's, uh, ja, coureurs voor naam. Je kan wel zeggen dat de helft van het veld toch wel professionele... Coureurs zijn die niets anders doen dan autoracen. Ja, dat spreekt toch aan. En er wordt race, uh, om u heen, is wat statischer als uh, dit soort racers. Een GT-racerij, ja, ook die zit in de lucht qua publieke belangstelling. Ja, nou weten we bijvoorbeeld van de, van de DTM hè, dat het heel, uh, heel streng uh, geregeld is, uh, ook allemaal qua uitzintijden en dergelijke. Is uh, deze, uh, deze raceklasse ook al zo ver dat het uh, live uh, uitgezonden wordt bijvoorbeeld? Ja, ja dat klopt. Uh, dit wordt ook in Duitsland uh, live uitgezonden op zo'n uh, sportzender. Sport Einds is dat en uh, ja, alles uh, gaat met de Duitse kroonvliegtuig uh, natuurlijk. En, uh, uh, alles bepaald voor de, de tijd is uh, dat de klok tikt zoals het van tevoren uh, bepaald is. Oké, okay, nou deze, deze race uh, zit erop. Er komt, uh, komen ze dit uh, weekend nog uh, meer in actie? Ja zeker. En morgen uh, hebben we deze mannen en ook dames uh, die daar mee gaan nog een keer. In de ochtend uh, wederom een kwalitatie en in de middag weer een uh, race over een uur. Oké, okay, dankjewel Willem voor uh, dit moment. Zodanig uh, vast en zeker weer een uh, mooie raceklasse op het uh, circuit. Wat staat er op het schema? Nou, wat we zo dadelijk gaan kijken, dat is uh, de ADAC TCR Cup. Dat zijn toelwagens. En TCR is een uh, paar jaar terug in Kleve geroepen om toelwagenklasse neer te zetten ja, die één reglement heeft, zodat ieder land. Als je daar mee wil doen met je toerwagen, dat je daar mee aan kan doen. Allemaal volgens het gelijke reglement. En die ada 2 tcr dat is het grootste dit moment in Europa. En die gaan zo met 40 toerwagens van start. En ook daarin hebben we Nederlandse kanshebbers. We hebben daarin Jaap van Lagen en Nieuw... Uh, Langeveld uh, die toch aardig voor in meen kunnen rijden in die klasse. Oké, okay, nou dan komen we gewoon het volgende uur uh, weer bij je terug. Dankjewel Willem van Dinsen voor uh, dit moment.